Lott Lewin met het NOS-journaal. Op Ground Zero in New York zijn de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Na bestaande lazen namen van de bijna 3000 slachtoffers voor... ook werden meerdere stiltemomenten gehouden... op de tijdstippen dat de vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. President Biden was bij de herdenking. Hij ging daarna naar de herdenkingen in Shanksville... waar een vliegtuig crashte... en het Pentagon waar ook een vliegtuig naar binnen vloog. De Unmutas demonstraties vanmiddag zijn volgens de autoriteiten rustig verlopen. Tienduizenden mensen gingen in tien steden de straat op om de evenementensector te steunen. Die wil dat de coronaregels voor festivals verder worden versoepeld. In Peru is de leider van een terroristische rebellenbeweging overleden. De leider Guzman was 86, hij zat al bijna 30 jaar vast. De rebellen van het lichtende pad vochten tegen het autoritaire regime en pleegden talloze bomaanslagen. Doelwitten waren niet alleen politici, maar ook gewone boeren en de inheemse bevolking. De strijd kostte aan tienduizenden mensen het leven. Nadat Guzman in de gevangenis terecht kwam, werd de organisatie minder actief. Maria Mendiola, waar een van de twee zangeressen van Baccara, is overleden. De groep had in de jaren 70 een enorme hit met Yes, sir, I can boogie. Ook vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisie Songfestival van 1978. Maria Mendiola is 69 jaar geworden. In de Eredivisie boekte FC Twente thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Peksolle verloor van Ajax met 2-0. En Cambuur won met 5-2 van Go Ahead Eagles. En het weer het is bewolkt met een enkele bui, later vanavond nog wat opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden wat regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt op de meeste plekken droog, alleen in het oosten middags kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZCFN. My man throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zanford. Are you ready on ZFM? Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. Natuurlijk, het eerste is de beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party update en natuurlijk straks de 10 bovenbeste platen. Ja, van de streams hè. De dansvloer, ja, kan als je niet in Nederland loopt. En uh, straks ga ik je meer vertellen hè. Vanmiddag uh, om 2 uur begon het met uh, Unmute-as. Kijken of de regering er nu gewoon aan gaat geven. Team met als opening worden met James Silk met Anybody. Onderweg zometeen Ronnie Flex en Emma Heester... in de remix van Chris Cross Amsterdam. ...en nu is Cheesecake Boys en Gras Ibiza met Negra.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 De laatste die was van mij hè. Ja, dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Nou, pop was het zeker. Op vele verzoek plaat hij er niet echt in pas Ja, ik zocht naar een andere versie, maar dan kregen we meteen die uh, hardstaalversies. Het was Bart Hoogkamer Het Ik Ga Zwemmen. Heb je vorige week uh, het hele weekend kunnen horen, hè, Als je buiten in de buurt van het circuit liep, want iedereen riep dat, hè. Zwemmen in Bacardi Lemon. En daarvoor we Ronnie Flex, Emma Heester en Chris Cross Amsterdam met Alles Wat Ik Mis. Ja, de evenementenbranche was vandaag weer een van de partijen. De twee uur waren ze begonnen met demonstreren tegen het coronabeleid. En daarmee riepen ze het kabinet op om festivals en evenementen weer open te stellen. Leiden, Maastricht, Tilburg en Den Haag en Enschede hebben zich als nieuwe steden zich aangesloten bij deze tweede protestmars. Terwijl Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam wederom van de partij waren. En het waren in totaal 117 mobiele trucs met meer dan 300 artiesten die vandaag door die verschillende steden trokken. Inmiddels zijn er 4000 partijen aangesloten bij de Unmutas. De tweede protestmars wordt toch, uh, is nog groter geworden dan die van 21 augustus. Waarbij er volgens de organisatie ongeveer 70.000 man op de been waren. Dat was, uh, dat was bij de vorige. En nu is een schatting van rond de 100.000. Dus uh, ja, ja, die evenementen die moeten gewoon weer terug. Laten we eerlijk zijn. Het was vorige week fantastisch hier in Zandvoort. We hebben allemaal genoten en we hebben allemaal onze zakken gevuld... Als je natuurlijk een bedrijf hebt of uh, hè, bij het 4 hebt gewerkt. Maar hè, dat lulverhaal van uh, het moest allemaal opstarten. 70.000 man zijn 70.000 man. Hè. Of dat nou uh, makkelijk door de internet gaat of niet makkelijk. Dan worden natuurlijk moeten natuurlijk kaartjes gescand worden. Uh, uh, die corona-app, die, die, uh, die QR-code moet gecheckt worden. Het is dus een heleboel werk... Het blijven nog steeds 70.000 mensen, hutje mutje. He, dus dan kunnen we ook uh, de evenementjes gewoon weer openstellen. Dus uh, laten we hopen dat vandaag uh, Mark Rutte en, uh, en Hugo de jong een beetje wakker geschud zijn. Alhoewel, he, we zeggen allemaal dat hun het zijn, maar er zit natuurlijk veel meer achter. He. Hun zijn het boegbeeld van Nederland. Nou ja, of je het boegbeeld tegenwoordig mag noemen. He. Maar in ieder geval zijn beslissen niet alleen, maar... He? We moeten toch iemand de schuld geven? hebben het antwoord. in Zinhart nu met de uh, long story short. Ja. Remix. Die hem zijn antwoord: Don Diablo. Nou, die hoor je bijna niet in dit programma. Hè? En dan zal ik je vertellen waarom. De muziek van Don Diablo doet het erg goed in het buitenland. En de DJ maakt remixen voor uh, bekende artiesten als Rihanna. Maar hier in Nederland, zijn eigen thuisland, is hij minder populair. En dat vindt de 41-jarige artiest erg jammer. Vertelt hij in een gesprek met de nieuwe revue. Een verklaring hiervoor vindt hij niet zelf lastig te geven. Ik zie inderdaad ook dat jongeren, jongens met dezelfde sound wel op de radio gedraaid worden. En uh, wel Edisons winnen. Inmiddels heeft Diablo het plekje gegeven. Het een plekje gegeven. En Maar in het begin van zijn carrière had hij daar wel moeite mee. Ik was het buitenbeentje, kreeg veel negativiteit over me heen. Werd op een bepaalde sites kapot geschreven. Dat heeft me zwaar aangekrepen. Ik ik geloofde op een gegeven moment niet meer in mezelf. Dacht dat mijn muziek misschien gewoon niet radiovriendelijk genoeg was. Nou ja, vroeger als DJ zijnde. wilde hij niet eens op de radio komen. Want het moest underground blijven. Tegenwoordig, ja, om die zakken te vullen. moet je natuurlijk uh, op de radio gedraaid worden. Maar hè, uh, hij blijft trots op zijn land. Want ik ben en blijf een Nederlander, zegt hij zelf. Ik voel me echt uh, niet miskend. Maar ik vind het wel jammer dat het hier niet lukt in Nederland. Nou ja, één troost, hè. Hij lijkt niet aan armoede, want uh, in het buitenland doet hij het zeker heel erg goed. Steve antwoord Zandvoort, The Nightwalk, Kevin McCain nu te samen met Close en Betty Reifert. Open the door to your heart. in the mix The Phil Ambarga. Alberga moet ik zeggen met Let's Love. En avondmuziek van Ian Carrera met uh, Think Twice. Ik weet niet of je het vorige week gezien hebt. Davina Michel die gaf vorige week zondag uh, ze optreden. De deed het Wilhelmers. Bij uh, de Formule 1 Grand Prix uh, van Nederland. Hier natuurlijk op Circuit van Zandvoort. Ik ah, ze is letterlijk ik even grunlijk. Podium afgeflikkerd en dat liet ze afgelopen woensdag zien op een video uh, op haar eigen YouTube-kanaal. In de video geeft Michelle een kijkje achter de schermen bij de voorbereiding op haar optreden voor de race. Daarin is te zien dat ze een flinke smak van het podium maakt. En als 25-jarige zanger is een trapje van het speciaal rood-wit-blauwe podium afloopt, Struikelt ze en valt ze lang uit op het asfalt van het rechte stuk van het circuit. Ze kan er zelf uh, wel om lachen, want ze noemt haar blunder gekscherend een uh, epic fail. En gaf de video de titel Ik viel van het podium. In de bijschrift van de video schrijft ze, ze, dat ze dat ze het na haar eerste optreden spel uh, goed moest verpesten. Maar geniet maar even van mijn gestreste gezicht. Moet je maar even op YouTube kijken naar... Uh, uh, hoe heet dat? Ik, uh, ik viel van het podium van uh, en Michelle. Gelukkig kan ze er zelf achteraf om lachen. Alleen het moment zelf is het natuurlijk erg pijnlijk als je gewoon voluit op je bek gaat op het trapje van de tribune. Dus uh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar <laughs> als moet je de film maar kijken als je toevallig gemist hebt in de drukte van uh, 70.000 fans hè, voor de Formule 1. Waar natuurlijk uh, Max Verstappen heeft uh, ja, gewonnen, hè? Ja die zijn als hij verloren had, is zijn eigen land. Nou, gelukkig, uh, ik was een beetje negatief vorige week. Maar hij heeft het toch weer gepresteerd. Alhoewel, dit weekend, ik weet niet of je in de voorrondes gezien hebt... maar uh, Hamilton staat gewoon bovenaan. En, uh, <laughs> Max stond volgens mij het laatste wat ik straks uh, vanmiddag zag... was dat hij op drie stond. Het, uh, we gaan het afwachten of hij morgen wel gaat winnen. Want uh, ja, uh, Hamilton uh, die is hem voorbijgevlogen. En dat was dan nog maar eventjes uh, in de voorrondes. Hè? Dus uh, morgen is het dan officieel. Maar uh, dan gaan we kijken of uh, Max Verstappen... Het waken maken dat hij echt nu eindelijk is uh, wereldkampioen wordt Formule 1. In Nederland uh, heeft hij in ieder geval bewezen dat hij de grootste fan is. En zelfs in het buitenland kijk eens verbaasd op dat er zoveel uh, fans zijn voor Max Verstappen. In uh, andere landen is dat helemaal niet zo. Dus de Formule 1 uh, is populair. Maar Max Verstappen is uh, toch wel de populairste van de hele wereld. En in Nederland wordt hij echt letterlijk en figuurlijk, uh, ja... Uh, ...op handen en voeten gedragen. Zie we hem zo'n antwoord? Ik lul weer veel te veel. De Nightwalk, zaterdagavond, straks DJ Mouzo... ...met zijn Global House vibes ...en straks in derde uurtje... ...vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië... ...met DJ Cavaschelli... ...Fris Muziek, K Kideko en Saffron Sto... ...met The Music... En daarvoor hoorde Paco Canizzi met uh, Good Pipes. En uh, het is even tijd voor de Nightwalk 10. De party update, die heb je gemist. Nou, die heb je niet gemist, maar die is er gewoon niet in Nederland, is er gewoon nog niks. We hadden vandaag natuurlijk uh, unmute in alle steden hier in Nederland, alle grote steden... in de hoop dat het uh, de regering eindelijk is die evenementen en festivals gaat vrijgeven, maar... Uh, ons hart past. Deze week op 10. Morena Pasellato met We Got You op 9. Marke Barano met my name. Using Lolita Le Part. Inner City, samen met Idris Elba. Met No More Looking Back. Op 7, Evan Max met Tell Me Something Good. Op 6, Disclosure. Met in My Arms. Op 5, Wedderom een plaatje van Idris Elba. Maar hier doet hij samen met Elisa Lekkasdina. In de remix van Low Steppen met Koets. Op 4, Ministry de La Funk. Future Jocelyn Brown. In de remix van Mark Knight met Believe. Op 3, Idee En Who met Soul Searcher. Op 2, extra nummer no. 1 plaatje van Hugo. Met Vorineta fuging uh, Gambia-Afrika. En deze week op één. Alweer op één. Hij stond een tijdje op één. Hij was eraf. En hij staat er nu alweer een tijdje op. Junior Jack in de remix van David Bang met Stupid Disco. Net als vorige week. Misschien dat hij straks komt in de mix van DJ Mouzo. of DJ verskellen. Maar ik heb andere muziek voor je klaarstaan. Sonic Craft met Let Them Go. En ik zeg tot zo meteen naar de break. DJ Mouzo met uh, zijn global house DJ